Reputatiecoaching, podcast nummer 149. Aanstaande maandag is er weer een hashtag SMC055, ofwel een bijeenkomst van Social Media Club Apeldoorn. De titel voor deze keer is Beeldverhaal. Google blijft aan het veranderen. Ook sinds de grote verandering van het 7-pack naar het 3-pack wijzigt de weergave van de lokale resultaten continu. Recentelijk zijn ze weer aangepast, maar gelukkig nu enigszins ten goede. Ik vertel je zo meer over. Het derde onderwerp gaat over het gevalletje van potentiële reputatieschade op Facebook... feitelijk door toedoen van iemand anders. En test jij wel eens je site of die wel functioneert? Ik kwam er deze week achter dat de site van mij het helemaal niet goed deed. Laatst werd mij gevraagd wat mijn favoriete RSS-reader was. Blijf luisteren om het antwoord te horen. En het laatste en meest omvangrijke topic van vandaag gaat over ZMVL...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 Dit alles helpt jou om je bedrijf en jezelf beter op de onderkant te plaatsen. De podcast van vandaag kun je vinden op wwwreputatiecoachingnl 149 149 Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik in deze uitzending over heb, als mede afbeeldingen, links enzovoort. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Voordat ik begin met de onderwerpen van vandaag, nog even wat leuks. Afgelopen weekend heb ik vrienden geholpen die zijn verhuisd naar een boerderij. Waar anderen de tientallen dozen hielpen uitpakken en de inhoud in de kasten opruimen, opruimden, had ik de schone taak om een aantal lampen op te hangen. Aan het einde van de dag zaten we gezellig te kletsen onder het genot van een biertje en wat hapjes. Jurgen, die had geholpen met het plaatsen van de afrastering voor de paarden in de weide, vroeg mij wat ik voor werk deed. Ik vertelde dat ik reputatiecoach was, wat dat inhield en ook over mijn wekelijkse podcast. Een paar dagen later sprak ik Jurgen en zijn partner Ingeborg op een feestje en zij vertelde me lachend dat ze podcast 148 samen in bed hadden liggen luisteren met de telefoon tussen hen in. Voor mij was dit de tweede keer dat ik te horen kreeg dat mensen de Reputatiecoaching podcast in bed beluisterden. Afgelopen maandag liet een andere bekende mij weten dat hij juist graag de transcriptie scant en dan de meest interessante delen leest. Dus op die manier bied ik voor een ieder de content aan via door hen gewenste kanaal of medium. En jij, wat doe jij? Lees jij ook liever de transcriptie of luister je liever de podcast? Laat het me weten onderaan de show notes van deze podcast... die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 149. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Aanstaande maandag 12 oktober komen de twee sprekers de avond vullen... met hopelijk interessante en leerzame presentaties over videomarketing... De eerste spreker vertelt over Periscope, wat het is, wat je er zakelijk en creatief mee kunt doen en bereiken. En hoe je deze toepassing kunt zien in het licht van bijvoorbeeld recente mobile livestreaming ontwikkelingen. De tweede spreker komt van LVB Networks en zal vertellen over branded channels. Hiermee kun je klanten verslaafd maken door fantastische videocontent aan te bieden. En tegen 2017 is video verantwoordelijk voor 69% van al het internetverkeer door consumenten. Hun filosofie, met videomarketing ga je niet zomaar aan de slag. Je moet weten hoe en waar ze bekeken worden, anders is het geen videomarketing. Nou, dat wordt dus ongetwijfeld interessant. En ik ben gevraagd om deze keer een artikel erover te schrijven op de website van Social Media Club Apeldoorn. Dit artikel kun je volgende week donderdag op de website van de organisatie tegemoet zien. Eerst waren ze er wel. Toen waren ze er niet meer. Toen waren ze er eventjes wel. Vervolgens weer eventjes niet. En nu zijn ze er alweer een tijdje. Ik heb het dan over het adres en het telefoonnummer in de lokale zoekresultaten. Het wordt er niet duidelijker op. Maar wat wel duidelijk is, is dat Google de afgelopen tijd flink heeft geëxperimenteerd met de weergave van de lokale resultaten. Bij 6 augustus gingen we van het 7-pack naar het huidige 3-pack. Dat heeft een flinke impact gehad op veel lokale bedrijfsvermeldingen. Ik zie het in de diverse ranktrekkers ook duidelijk. Bij 6 augustus is voor velen het aantal lokale vermeldingen enorm gekelderd. Sommige bedrijven beginnen er weer bovenop te komen en worden nu in de 3-pack vertoond. Ook verdwenen per 6 augustus het, het huisnummer en het telefoonnummer uit de 3-pack. Later verdween zelfs ook de straatnaam. En na nou het geflipflop hebben we nu het 3-pack waarvan ik in de show notes een screenshot heb opgenomen. Daarin zien we gelukkig weer het volledige adres en het telefoonnummer. Nu maar hopen dat het voorlopig zo blijft. Persoonlijk maak ik geen gebruik meer van Facebook, maar ik ben manager van een aantal bedrijfspagina's. En zo zie je nog wel eens iets voorbij komen. Afgelopen weekend werd op een van die pagina's het volgende bericht gepost... Ik zag jullie busje rijden vandaag. Hoe asociaal kan iemand zijn in het verkeer? Wat een prestatie om binnen de 5 kilometer dat ik achter je reed... ...meer overtredingen te begaan dan ik op één hand kan tellen. Bumperkleven, afsnijden, door rood rijden, verkeerd voorsorteren... ...op het laatste moment invoegen, nog meer bumperkleven. Het grappige is dat je niet eens iets mee opschoot. Ik hoop dat je met je klanten beter omgaat. Opdat er snel een aantal verkeersboetes bij jou op de mat mogen vallen. Nu weet ik dat de bedrijfseigenaar wel pittig kan rijden, maar dat hij werkelijk al het voornoemde deed kan ik me niet voorstellen. Ik heb het nagevraagd en het bleek dat er inderdaad iemand anders in zijn bedrijfsbus had gereden. Het punt is dat de bedrijfseigenaar het bericht verborg op zijn tijdlijn, waarop de poster in kwestie het volgende bericht achterliet. Haha, mooi dat mijn bericht verwijderd is. Gewoon zo doorgaan met asociaal rijgedrag. Wens je nog steeds veel boetes toe. Ook dat bericht werd verborgen, waarna het volgende bericht verscheen. Haha, grappig dat mijn bericht verwijderd is. Gewoon lekker aanzo blijven rijden joh, hopelijk wordt jouw rijbewijs nog een keer afgepakt voordat je een ongeluk veroorzaakt. De persoon die het initiële bericht op de Facebookpagina achterliet, was er duidelijk op uit om het verkeersgedrag aan de kaak te stellen. Ook dit is een geval van potentiële reputatieschade. En zo krijg je niet eens een negatieve review op basis van je dienstverlening of je product, maar op basis van het verkeersgedrag van iemand anders die tijdelijk jouw busje leent. Dat is ellendig en je kunt er vrij weinig tegen doen. Het beste is om de berichten gewoon te laten staan en niet in discussie te gaan. Verder gewoon negeren en liefst overstemmen met leuke, interessante en positieve berichten op je tijdlijn. Testen is en blijft belangrijk. Zo heb ik je al verteld dat je af en toe moet testen of bijvoorbeeld je webformulier wel werkt of nog werkt. Ook moet je met enige regelmaat controleren of je backups nog wel netjes op de door jou ingestelde tijden worden gemaakt en ook of ze de juiste data bevatten. Anders kun je in het geval van een calamiteit alsnog niet je website terugzetten. Wat mij al een paar keer is overkomen is dat de podcast niet goed naar de diverse sites werd verspreid. Dat heb ik je laatst nog verteld en ik denk dat het nu eindelijk goed is opgelost. Maar je moet ook soms ook je website wel controleren of die het wel doet. Zo kreeg ik eerder deze week een mail van Google dat mijn website www.bedrijfspanoramas.nl niet benaderbaar was. Dat vond ik gek, want die staat op dezelfde server als al mijn andere websites. Ik ging naar de site en kreeg een foutmelding waarin te lezen was dat alle beschikbare resources verbruikt waren. Enig speurwerk in de console van de, van de hostingprovider wees uit dat er niets mis was. En vlak daarna deed de site het weer en was ik gerustgesteld. Maar een dag later kreeg ik dezelfde mail van Google waarin stond dat de site wederom niet beschikbaar was. Ik ging kijken en zag weer dezelfde foutmelding. Dus stuurde ik een mail naar antagonist, mijn hostingprovider. Binnen een paar uur was na korte mailwisseling het probleem voorgoed opgelost. Het bleek dat ergens een probleem zat in de configuratie van de site... Zelf bekijk ik niet dagelijks al mijn websites, maar ik heb ze wel allemaal in Google Search Console, het vroegere Google Webmaster Tools, zitten. Dus als er dan iets fout is, dan krijg ik in elk geval een berichtje van Google waarna ik erin kan duiken. Gebruik je geen Google Search Console, dan raad ik je aan om toch af en toe ook je website te controleren op zijn functionaliteit. Hoeveel websites bezoek je elke dag? Veel mensen bezoeken dagelijks meer dan 10 websites omdat deze sites elke dag nieuwe content produceren en men niets wil missen. Doe jij dat ook? En maak je dan geen gebruik van RSS-feeds? Ik hoor je al vragen, wat is een RSS-feed? RSS staat voor Really Simple Syndication. Het is een manier waarop websites nieuwe content beschikbaar kunnen stellen in de vorm van een soort lijst van recente artikelen. Dat heet een RSS-feed. Het is een XML-file die niet echt gemakkelijk is te lezen. En daarvoor heb je een zogenaamde RSS-reader nodig. Vroeger gebruikte ik Google Reader, maar sinds die door Google offline is gehaald gebruik ik Feedly. Een paar weken geleden werd mij door PSD to WordPress gevraagd wat mijn favoriete RSS-reader was. Het antwoord moest in het Engels en ik vertelde hierover het volgende. I'm subscribed to little over 100 RSS feeds in order to stay up to date on what's happening in all areas which have my interest. I prefer RSS above Twitter as a source of news. On the other hand, I also notice I acquire more and more news on Google Plus through my participation in various Google Plus communities as well as from following various people and companies on Google Plus. At present, I get about 20-30% for my news from Google+. My winning RSS reader by far is feedly.com. I use it both on the desktop as well as on my iPhone. Even sometimes when waiting in line in the supermarket, I often scan RSS feeds and items on the iPhone. The biggest advantage to me is that I stay perfectly in sync with my desktop once I proceed with consuming the news from a larger screen. At a desktop, I also like to use the various hotkeys to quickly scan the headers. Ik hardly read hele artikels in Feedly. Wanneer ik spot een artikel dat ik find vind I ik the de link op Pocket, waar ik immediately tag it. At een later moment, ik scan or read the articles to see whether they are of articles de artikels om te zien of ze van for example zijn, bijvoorbeeld in een blogpost of podcast. Als niet, ik lead of archive de link. Dus ik ben zelf een groot liefhebber van RSS feeds. Het stelt mij in staat om niet alleen wekelijks duizenden artikelen koppelen te scannen op potentieel interessante onderwerpen voor deze podcast maar ook voor andere leerzame content die ik interessant vind. En jij? Gebruik jij een RSS-reader? Ben je geabonneerd op RSS-fiets? Laat het me nu weten onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 149. Deze week heb ik een lang onderwerp voor je, namelijk ZMVL. Dat staat voor zoekmachine verantwoordelijk linkbuilding. Omdat het onderdeel nogal uitgebreid is, heb ik het in twee delen gesplitst. Gedurende de komende tien minuten of zo krijg je deze week het eerste deel... en in de podcast van volgende week krijg je deel twee. Ik ben ertoe gekomen om hier iets meer over te vertellen door een vraag van Frank, een luisteraar van de podcast. Hij wil met zijn website graag beter gevonden worden. Daarom vroeg hij mij wat hij het beste kon doen om links naar zijn site te verkrijgen. Laat ik eerst wat achtergrondinformatie geven. Zoals je weet is het hele algoritme van Google ooit begonnen met alleen maar het tellen van links naar elke pagina op je site en de links die op elke pagina naar andere pagina's verwezen, zowel op je site als elders op internet. Daarop werden bepaalde formule losgelaten en die bepaalde of jouw webpagina's hoger in de zoekresultaten kwamen dan die van je concurrent of niet. In die beginjaren was het dan ook voldoende om meer links naar je site te krijgen... want meer links bezorgde je een hogere positie. En zo is het concept van linkbuilding ontstaan. Nog steeds zijn er mensen die denken dat het aantal links naar je site... enkel en alleen bepalend is voor je positie in de zoekresultaten. Maar Google heeft heus niet stilgezeten en zag ook dat er veel misbruik werd gemaakt... en webmasters simpelweg duizenden of miljoenen links kochten om zo hoog op te komen. Daarom heeft Google dit algoritme door de jaren heen steeds verder uitgebreid en verfijnd. Inmiddels zijn er volgens diverse bronnen meer dan 200 factoren die een rol spelen bij de ranking van webpagina's in de zoekresultaten. Maar links spelen hierbij nog steeds een belangrijke rol. Echter, het gaat echt niet meer om het aantal oftewel de kwantiteit. Veel betekent in dit geval niet beter. Dus bruut meer links naar je site laten verwijzen levert je over het algemeen geen hogere posities meer op. Sterker nog... Google kan tegenwoordig patronen herkennen en doorziet dit soort illegale linkstrategieën. En als je een beetje pech hebt, krijg je een penalty aan de broek, waardoor je site ofwel keldert naar pagina 34 en verder, of nog erger, helemaal uit de zoekresultaten verdwijnt. Nee, het gaat echt om de kwaliteit van de links en niet om de kwantiteit. Een tiental kwalitatief sterke links heeft vaak meer effect dan honderden of duizenden links van willekeurige websites. En het kost veel tijd, geduld en doorzettingsvermogen om kwalitatief goede links naar je site te verkrijgen. Er is geen korte route of snelle oplossing ervoor. Je zult echt je mouwen moeten oprollen en aan het werk gaan. Ook kun je natuurlijk een gerespecteerd bedrijf of een professionele linkbuilder inhuren. In het eerste deel bied ik je een aantal linkbuildingstrategieën voor jouw bedrijf waar jij zelf meteen mee aan de slag kunt. Dus laat ik beginnen. De eerste, de Rolodex methode. De kans is groot dat je niet eens weet wat een Rolodex is. Dat was een rol met allemaal adreskaartjes eraan waar tussen indexkaartjes gelabeld A tot en met Z zaten. Op elk kaartje stonden de contactgegevens van een bedrijf of persoon... waarvan de naam met die letter begon. Tegenwoordig hebben we daar natuurlijk ons adresboek voor. Denk aan je contacten, de mensen in je netwerk. Wie heb je allemaal in je adresboek? Met wie ben je verbonden op LinkedIn? Wie zijn je vrienden op Facebook? Wie volg jij en wie volgt jou op Twitter, Instagram, Pinterest en dergelijke? Zijn sommige van die contacten ook nog eens goede vrienden van je die een website hebben? Dan vraag gewoon of ze naar je willen linken. Daarbij helpt het natuurlijk als de websites van bedrijven of organisaties uit de buurt zijn. Een andere, testimonial links... Een gemakkelijke manier om links van je zakelijke contacten te krijgen, is contact met hen op te nemen en te zeggen dat je graag op hun website vermeldt wordt worden als een tevreden klant of gebruiker van hun producten of diensten. Deze bedrijven willen maar vaak maar al te graag een testimonial van jouw posten, samen met je logo en een link naar je website. Als je moeite hebt met het vinden van potentiële contacten, probeer dan eens antwoorden te bedenken op de volgende vragen. Wie verzorgt de catering in je bedrijf? Welke plek of plekken gebruik je meermaals voor bedrijfsevenementen of bedrijfsuitjes? Wie ontwierp je website? En wie ontwierp je huisstijl? Welk bedrijf verzorgt de ICT in jouw kantoor of kantoren? Wie doet je boekhouding? Wie is je makelaar? Wie is je fiscaal adviseur? Wie is je advocaat? Heb je een schoonmaakbedrijf in dienst? En wie verzorgt je drukwerk? En ga zo maar door. Denk aan alle bedrijven die jouw producten of diensten leveren. Daar zitten er vast wel een paar tussen die naar jouw website willen linken. Wat dan een ander, gastblogs en expertartikelen. Je hebt wellicht gelezen of gehoord dat Google gastblogs afraadt. Dat is correct en dat klopt niet. Het is correct in de zin dat je geen content van inferieure kwaliteit, lezen rotzooi, moet publiceren om maar links naar je site te krijgen. En het klopt niet in de zin dat uitermate unieke, relevante, educatieve en interessante content nog steeds waardevol wordt gevonden, zowel door lezers op internet als door de zoekmachines. Gastblogs en expertartikelen zijn uitermate geschikt om je publiek te vergroten en je content onder de aandacht van meer mensen te krijgen. Een goede test om te bepalen of het publiceren van een gastblog interessant is, is jezelf af te vragen, zou ik ook op die site willen posten als ik geen link zou krijgen? En als het antwoord nee luidt, moet je er niet eens aan beginnen. Dan is je insteek dus fout en doe je het feitelijk dus voor de backlink. Ik vertelde eerder in deze podcast dat ik aankomende maandag... een bijeenkomst heb van Social Media Club Apeldoorn... waarvoor ik een gastblog schrijf over de avond. En daarin komt ook een link naar mijn site. En ook al zou ik geen link krijgen, maar zou wel gewoon mijn naam worden vermeld... dan zou ik er alsnog publiceren. Dat is dan dus een legitieme backlink naar mijn site. Laat ik je een paar suggesties geven voor gastblogs die voor jouw business kunnen werken. Als eerste schrijf een gastblog of artikel, nou, dat is eigenlijk het verschil, voor industrie gerelateerde websites. Veel bedrijven hebben moeite content te produceren voor hun blogs en zijn blij met een kwalitatief goede blogpost. Of vraag klanten of businesspartners of ze geïnteresseerd zijn in content die jij dan aanlevert voor hun blog die interessant, relevant en leerzaam is voor hun publiek. Of bied je expertise aan bij lokale tijdschriften en andere publicaties over het lokale radio-, radio of tv-station en ga met regelmaat content voor produceren. Veel organisaties zijn continu op zoek naar sponsors. In voor een sponsoring of donatie krijg je dan een vermelding op de website van de organisatie, al of niet met een link. Waar je naar op zoek bent, zijn organisaties die inderdaad naar sponsors linken met de zogenaamde Do-Follow-link. Om potentiële sites te vinden van organisaties die je kunt sponsoren, kun je bijvoorbeeld de volgende zoektermen in Google ingeven. Sponsor worden, link naar site. Word sponsor, link naar site. Donateur worden, link naar site. Word donateur, link naar site. Sponsors gezocht, link naar site. Donateurs gezocht, link naar site. Ik heb in de transcriptie bewust ook grammatica fouten gemaakt... door zowel wordt, zonder als met een t te schrijven. Zo vind je toch weer extra kandidaten. Een andere leuke manier om een sponsormogelijkheid te zoeken... is via meetup.com. Ga zoeken naar meetups bij jou in de buurt. Als je in de menubalk het kopje more ziet staan... klik dan op sponsors. Als de betreffende Meetup nog geen sponsor heeft... raad ik je aan om contact op te nemen en te vragen waarmee je hen kunt sponsoren... in ruil voor een vermelding op de pagina van de Meetup. Vaak kan dat door de cake of koekjes of de koffie en thee te sponsoren en dergelijke. En dat is lucratief. Want sponsorlinks op meetup.com zijn do-follow. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen waarin je dat kunt zien. En ik zal je geheimje verklappen. Eentje die niet veel mensen weten. Enkele experts uit de industrie hebben mij verteld dat zij hebben geconstateerd... dat je niet meerdere jaren achtereen aan hetzelfde goede doel moet doneren maar dat het beter is om elk jaar te wisselen en dus telkens een ander goed doel te kiezen. Het lijkt er namelijk op alsof Google de koppeling tussen jouw bedrijf, je donateurschap en de website van de gesponsorde organisatie lange tijd blijft onthouden, zelfs lang nadat de link al is verdwenen. Doe daar je voordeel mee. Dan iets anders. Er zijn altijd mensen en bedrijven op zoek naar kwalitatief goede en mooie foto's voor digitale en gedrukte publicaties. Bied de foto's rechtenvrij aan, maar eis wel naamsvermelding met een link naar je website. Ook kun je overwegen foto's te maken voor een evenement... dat wordt georganiseerd door een non-profit stichting... in ruil voor een link naar je website. Zo maak ik af en toe foto's voor de stichting Against Cancer. Dat doe ik puur voor het goede doel... maar ik heb er ook al enkele links door gekregen. En een van de gemakkelijkste manieren om links te krijgen... is mensen te gaan interviewen. Kies dan natuurlijk bij volke experts uit je plaats... om het lokale karakter van eventuele backlinks te versterken. Want... Als je mensen prijst om hun kennis, expertise, vakmanschap en dergelijke en vervolgens vraagt of ze een, een interview willen afgeven, is de kans groot dat ze ja zeggen. Wat je vaak zult zien als jij mensen gaat interviewen, is dat zij ook een link naar je website opnemen. En publiceer die interviews in audiovorm of alleen de transcriptie of in de vorm van een samenvatting. Een alternatieve manier is zelf interviews of een interview te geven. De interviewende partij zal vaak naar jouw content verwijzen door middel van een hyperlink. Zo werd ik laatst nog geïnterviewd op patiëntenreview.nl. Het interview vond plaats door middel van een Google Hangout On Air. Het opgenomen materiaal is later in stukken geknipt en wordt in een vier of vijftal aparte video's gepubliceerd. En daarbij komt ook een link naar, je raadt het al, www.reputatiecoaching.nl Bovendien had ik ervoor gezorgd dat ik een balk in beeld had met mijn naam en de titel Reputatiecoach. Dat levert op zich ook weer extra verkeer op door mensen die naar mij op zoek gaan, waar vervolgens ook weer mensen tussen zitten die een link naar mijn site plaatsen. En ook heb ik een link gekregen op de site van patiëntenreview.nl Kun je gemakkelijk spreken en een presentatie geven over jouw vakgebied? zoek dan op de termen spreker gezocht of sprekers gezocht, al of niet in combinatie met je plaatsnaam of de naam van een nabijgelegen grotere plaats. Neem contact op met de lokale kamer van koophandel en vraag of zij op zoek zijn naar een spreker voor het eerstvolgende ondernemensevenement, een training, presentatie of wat dan ook. We Vrijwel altijd publiceren organisatoren van evenementen waarvoor zij sprekers zoeken een bio of over de spreker stukje, waarbij vaak een link wordt geplaatst naar de website van de spreker of het achterliggende bedrijf. Publiceer op je eigen website een uitgebreidere toelichting op je aankomende presentatie om de kans op meer waardevolle links te vergroten. En als je een goed spreker bent, meld je dan ook aan bij allerhande platformen en organisaties die overzichten geven van sprekers. Daar zitten heus wel wat do-follow links tussen. Veel bedrijven, zeker ondernemers, zijn lid van een brancheorganisatie, een bedrijfsvereniging, een bedrijvenkring, een businessclub of serviceclub en dergelijke. Deze organisaties hebben ook meestal een site waar ze hun leden op tonen. Zorg ervoor dat je op een dergelijke site wordt vermeld met link. Zijn de leden verborgen achter een login, bied dan ook hier aan content te produceren voor de site... waar vervolgens wel je bedrijfsnaam en link bij kan komen te staan. Je kunt op een dergelijke site ook bijvoorbeeld het bedrijf van de maand publiceren. Een interview met de directeur, eigenaar, oprichter met relevante bedrijfsgegevens onderaan het interview. Tot zover het eerste deel over ZMVL, oftewel zoekmachine verantwoorden linkbuilding. Doe hier in elk geval je voordeel mee. Volgende week heb ik deel 2 voor je, met daarin nog meer suggesties en ideeën voor het legaal verkrijgen van links naar je site. Als je de podcast en dit soort content leuk vindt, volg me dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden op de sociale media. En heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Abonneer je op de podcast, zodat je altijd automatisch de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. En neem je voor deze week tenminste één andere persoon over de podcast te vertellen. Dat kan een vriend of vriendin zijn, een zakenrelatie, een collega en zelfs je vrouw. Het maakt niet uit. Vertel gewoon één persoon over de podcast.